Hij het gewoon doen. Hij moet het gewoon doen, we hebben nog tien minuten. Ja, hij doet het weer als het goed is. Hij is weer terug, hij is weer terug. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Yes, ik ben weer terug. Ja. Ja, ah, hij is hè. Nou, bij mij streamt hij gewoon weer, dus dus ik weet het niet of jullie hem horen. Ik weet het echt niet, maar ik kan even na checken via dat andere ding. Of doet hij het nou niet? Even kijken hoor. Hm. Nou. Ik zit de uh, stream, het uh, ja, dus geeft wel aan dat hij uitzendt bij mij, maar ik heb hem opnieuw aangezet. Dus ik moet de opname wel sparen, moet ik het aan elkaar plakken. Hij doet het server. Uh, Oké, okay. moet ik opnieuw aanzetten denk ik. Ze weet het niet. Ze werd werd vraagt om CPR. Maar uh, ja, we hebben nog even kijken hoor. Nog negen minuten. Maar de stream bij mij die, die doet het nou weer. Want ik zag allemaal blokjes. Waar die bytes, zeg maar. Uh, zag ik eens allemaal blokjes? Toen uh, jullie schreven dat, uh, dat ik eruit ben. Gypsy zou zei dat. Toen lag de stream eruit. Daar gaat jou weer, zegt Dirk. Het geluid hapert en nu ook het archief. Maar hij doet het weer, dus ja. Ik, eh, hij werkt gewoon weer, dus in principe niks aan de hand. Althans, van mijn kant, dan zie je het alweer. Ja? Doet hij het alweer? Ja? Uh. Mm. Ja, dat is een uh, vervelende te laatste moment uh, dat hij hapert. Ik kan ook uh, dat uh, wifi uh, misschien overbelast is. Maar ja, iedereen ligt te slapen hier, dus ik denk niet dat. ze uh, is weg. Uh, uh, uh, uh. Nee, misschien Oh, ik ben weer te horen. Ah, kijk eens, kijk eens. Ik ben weer te horen. Nou, dat is mooi dan. Het knip- en plakwerk voor mij als ik weer thuis ben. Dus ja, goed dat Gypsy Star dat meldde. Dat ik eruit was. Ja, ik ben weer te horen, ja. Oké, mooi. Nou ja, we hebben nog 7,5 oké nog halve minuut. Maar bij mij zag ik dat de stream het weer deed, want ik heb hem gewoon opnieuw uh, aangezet. Ik denk misschien, ja, een beetje overbelast misschien, ja, ik weet niet, want de meeste mensen liggen allemaal op één oor hier op de camping. Ik zie ook geen licht meer branden nergens. ergens. Ik ben de enige die wakker is, geloof ik. Maar ik ben net te horen zeggen Dreddred, iedereen bevestigt het. Nou, niet alleen maar ik. Ja, ja, weet ik, je hebt zien. Er waren meer mensen die het opvielen, maar jij was een van de eerste die het meldde. Toen kijk ik op die stream software. en ik zie allemaal blauwe blokjes in die mb3 ding. Ik denk, oei, dat is niet goed. Dus ik heb hem even snel... Toen deed hij het ineens, dus hij was even weggevallen, denk ik. Mijn telefoon zit ook op die bv, dat scheelt natuurlijk weer... Als je deden ze, nou, het hele dag niet, maar... Kijk, alleen ja, als ik van de camping af ben, dan moet ik wel via mijn provider van mijn telefoon, internet, in. Dat is niet anders, maar ja, goed, ik heb 15 uh, MB per maand voor een tientje. Nou, toen kan ik gaan builen opvallen toch? Bij, uh, bij Simpel. <laughs> dus dat valt wel mee bij, eh... Uh, bij die andere provider had ik maar eh, ja, 6 MB of zo. Nou, die waren zo op, hoor. Binnen de twee weken was het op. Dus ja, ik zoveel mogelijk op mijn wifi. En dan duurt je er ook langer mee. En eh, ja. La Bara heeft ook nu voor 10's, hè. 15 MB. Ja. Klopt. Die werkt ook prima, hoor. Die werkt via het KPN het werk, een tweejarig contract, ja. En dat is ook bij Simpel. ze is een tweejarig contract. Simpel, die werkt via het netwerk van Odido. Ze zijn geen eigenaar van Odido, maar ze huren wel. Uh, de, de server van Odido, die huren ze. Dus, uh, want ik heb het een keer nagevraagd van, joh, zijn jullie van Odido? Nee, we werken alleen samen met ze via de verbinding. Dus het netwerk is af van Audito, Maar Simpol is gewoon een, een apart telecombedrijf. Ja. <laughs> ja. Ja, nou, we hebben nog vier minuten. We kunnen nog even verder volkletsen. kletsen. in Volgende week zit ik in Friesland. Ernawald. In Friesland. Uh, en de, van daaruit uh, vanaf de boot. En ik hoop alleen dat het weer, weer een beetje mee zit. Ja, we krijgen dan wel mooi weer. Maar tegen de hele tijd dat ik in Friesland zit, uh, schijnt het heel erg veel te gaan regenen. Dus ik hoop niet dat het in het water valt. Nou ja, het klinkt een beetje gek als je op het water zit en je valt in het water. Maar ik bedoel, wat dat betreft, uh, regen dan, hè? Ja, ik vind het beter gewoon zo in, daar word ik ook not, natuurlijk, maar goed, daar kies ik er zelf voor. Maar voor een regenbuis zit ik niet te wachten. Af en toe is dat wel eens nodig, tuurlijk, voor het groen en eh, voor de landbouw natuurlijk. Maar, maar ja, we wil toch toch niet af van het zonnetje, hè? Mooie weer en zo, dus het eh, is dus, nou, eh, ja dat ik morgen ga doen. Ik denk dat ik morgen eens een recreatiegebiedje ga opzoeken. En dat ik daar lekker in de zon ga bakken. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. En Elf zegt, ik geloof dat het wel meevalt met die hoeveelheid regen. Ja, het zijn allemaal korte buitjes, hè. Het was vanmorgen je ook. Het waren allemaal korte buitjes. Maar het was niet koud in ieder geval vanmorgen. Toen stond er ook nog even geen wind. Dat kwam later, want later op de dag pas. Hier op de camping, althans. Maar daarna werd het dan wel droog hoor, na half twee zo ongeveer. En ik ben, ik was schoof ik, hoe in Groningen, half, half vier was ik daar. En ik ben om een uur of half zeven weer weggegaan, ongeveer. Ja, ja, ja, half zeven weer weggegaan. Toch ik het wel gezien, de winkels gingen ook allemaal dicht, bijna allemaal. Ja, nou, we er een over. En ik had toch gegeten. En, ja, ik ga niet in de groeg hangen. Weet je, dat ga ik niet doen. We hebben hier wel een gezellig groegje in het dorp. En ik denk dat ik dat morgenavond eens ga doen. Als er meer mensen te poren zijn die ja, er willen. Dan wil ik wel, uh, wel gezellig mee. Oh, die do. De buur van Siree. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. do, se, gi, me, vol, la, si, do. of zoiets. <laughs> Mensen, gaan afsluiten, het is bijna tijd. Dus we gaan langzaam aftellen en dan krijgen jullie uh, dan, uh, de, het ridderarchief uh, van Willem de Ridder weer te horen. En Els natuurlijk nog bedankt. ...voor jouw uh, leuke uitzending. Ja, dat klopt, maschotten. Uh, Odido heette vroeger T-Mobile. Maar dan komt zo... Um, tele 2 en T-Mobile... ...die hebben een Nederlandse tak verkocht... ...aan een Nederlandse investeringsmaatschappij. En die hebben dan Odido opgericht. Dus... tele 2 bestaat nog wel... ...en dat geldt ook voor T-Mobile... ...alleen zitten ze niet meer in Nederland. Ze hebben hun internet- en telefoontak verkocht... Dus we hebben we nou weer drie Nederlandse kabelmaatschappijen. Want Ziggo is Amerikaans. Alleen KPN, Odido en um, Delta is Nederlands. Mensen zijn wel te rusten. Bedankt voor het luisteren. En Sunset zegt ook, dag dag. Sunset, Gypsy Star, Els, mascotte, CPR, um, The Red Red, we hebben nog meer. Uh, ...Mascot, uh, Easy, Dirk... Uh, ...nou ja, iedereen die uh, luistert en die niet op de chat zit... ...allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai. Tot ziens. Tot volgende week. Als het goed is, moet hij nou weer zenden. Ik, uh, ik heb, ja, hij er ineens mee. Uh, ik heb hem herstart, uh, Dred, Ik heb hem nu herstart. Dat heb ik al gedaan, dus als het goed is, moet u het zo weer doen. Ja, dan moet de opname zo komen, elkaar plakken, want ik heb hem maar weer. Uh... Ja, dat is vervelend. Ja. ja, oh ja, hij is weer op de server, zegt Dread. Ik ben de. Ja. Uh, uh, uh. uh. Eens stil. Ja, ik heb trouwens voor twee weken geleden mijn internetsnelheid laten verhogen. Zowel up als downloaden. Dus ja, dan zou je toch denken dat dat toch blijft gaan, toch? En ik merk het ook wel. Want uh, ja, en daar is Jaap weer, Hij stond ineens stil. Ja, dat klopt. Ja, We hoor je weer Jaap. We zijn daar weer en het is nu 12, nee 13 minuten, over half 12. En We maken het gewoon af. Ja toch? Ja als ineens, ik zie dat uh, bij de streaming aan de rechterkant, dan zag ik al die blokjes blauw, en nee, want ik zag dat het van van hey, Jaap is weg. En oh, ik denk, oh, we kunnen herstarten en dan doet het gewoon weer. Ja. <laughs> Kijk, hoe vinden jullie van mijn shirt eigenlijk? Eh, ik weet niet of jullie het nog niet hebben gezien. Ja of nee? Eh, even kijken hoor. Moet weer die kopen? ik er niet goed van. Kijk, mijn mooie T-shirt. Die heb ik toen gekocht. Toen, uh, met de kader op. Kijk eens. Yes. Holy lamp. Ja, jongens. We zijn of... al. Ja. ja, nou hè. ja. <laughs> Het is helemaal geen eh, spiegelbeeld. Oké. Okay. Ja. Dus dit dan, nou, dat filmpje ga ik niet aan doen. Want dat ben ik maar... Zelfs... Weer mijn stream eruit. dus dat doen we ook wel na de uitzending. Dan kijken naar nou, nou, het filmpje in nieuw joh. Ja, maar mooie shirt, hè? die heb ik gekocht uh, bij de Kaderok, de twee of drie weken terug. Ja, auto, de Citroën Diane 6 van 1971, oh ja, die ken ik nog wel. Dat is een rare achterruit die, die, die een beetje schuin naar binnen toe loopt. <laughs> dat is een leuke Toevallig heb ik zo waar ze besteld. Van, uh, dat is van die film Harry Potter. Die heb ik besteld, die krijg ik morgen binnen. Ik heb een Batman-wagentje en ik heb er eentje van James Bond. Daar heb ik er nou twee van, twee. van uh, Goldfinger. Dat is die Oosten-Martin. Die, die, die ja, alles gaaf. En dan heb ik een dubbeldekker, ook van Harry Potter. Dat is een driedubbele dekker. Dus drie uh, etages. Ja, ik moet er altijd gek heen zijn. En, eh, ik heb maar één aflevering van de Bieskouw gezien en moment eh, hebben ze al vijf of zes films van gemaakt. En, nou, ik heb de eerste gezien, vond het wel mooi genoeg. Ik, ja, toch. Euh, ik, ik eh, vind het leuk, maar ik, ik ben er nou niet zo van onder de indruk van Mark Potter. en ik heb eens een keer eh, dat van eh, Tolkien gekeken, die film uh, Lord of the Rings. Ik heb één DVD gekeken toen was ik er al klaar mee. Nou, dat boek duurt al een eeuw om hem te lezen. Maar die film, jongens, ik snapte er geen rijdt van die hele film. Ja, ik snapte er echt niks van. Ik weet niet eens waar het over gaat. Ik weet wat is er voor, voor, voor een kut verhouding? Ik vind er niks. Ik kon het niet, niet boeien. Ik weet niet wat het is, maar misschien heb ik er een gevoel voor. Maar ik vind uh, Harry Potter dan nog leuker, eerlijk gezegd, dat is nog te volgen, maar ja, ik ga niet zo van goochelen en toveren, ik vind het zo onrealistisch, hè. ik vind het gewoon niks aan, sorry, maar goochelaars ook op tv, het is leuk en knap wat ze het kunnen, ik hoef het niet, ik vind het iedereen, maar als mensen het leuk vinden, moeten ze lekker ernaar gaan kijken, maar het boeit me niet, circus ook, ik geef daar geen flikker om, nou wel, of geen dieren in voorkomen. Ik vind geen om. Het kan me niet boeien. Echt niet. Ik zal nooit naar zoiets toe gaan. Ik ga maar liever naar een toneelstuk of naar een uh, uh, popconcert. Of ja, goed, die is de smaak hoor. Ik bedoel, ik hou me te goede. Maar ik geef er geen donder om, Echt. <lacht> nee, ik uh, kan me niet bekoren, laat ik het zo zeggen. Ik hou, ja, humor. Ik hou wel veel, veel van films met humor. Van avonturenfilms. En dat ze van het begin tot het eind helemaal in spanning zitten, ja, dat, het, dat ja, als je echt zit te genieten van hoe oh, gaat het nou net goed, ja of nee, ja. De films lopen meestal alles goed. En films die, ik hou niet zoveel van flauwekulfilms, weet je. Het moet een beetje een, een, een verhaal zijn. Die het echt ook zou gebeuren kunnen hebben. Ik ja, hou niet van... Uh, nou ja, science fiction... Ook niet echt hoor. Ik maak voor één wel een uitzondering. Dat was Balthazar Galactica. Die was uh, in de jaren tachtig op de BRT. Toen nog BRT, nu heet het v, uh, VRT geloof ik. Maar toen heette het uh, BRT. En daar had ze elke woensdagavond een serie... Balthazar Galactica. En die hadden van die ruimte op. Dat leek net eh, wat die varenhuis op hun hoofd hadden. Zo zag zo, zo helm er ook uit. Dat moest zich dan eh, uh, ver voor die tijd hebben afgespeeld. Zogenaam. Dat is er een van de weinige. En Star Wars vind ik leuk. Maar de rest, ik vind het geen flikker aan. Al die andere... Nee, het boeit me niet. Ik weet het. Kijk, Star Wars is nog een beetje een duidelijk verhaal in. Maar Lord of the Rings, ik kan me niet bekoren. Ik kan het niet mee, nee, nee, nee. al die, die rare wezens. Ja, oké, okay, dat vind ik toch wel spannend, weet je, dat vind ik toch wel leuk. Maar ik snap het verhaal niet, ja, ze zoeken naar een ring. En dan denk ik, wat is dit voor een bullshit allemaal. Ik bekleed die personage, zing ik wel grappig allemaal, weet je wel. Maar het verhaal, het, het, het, het kan me niet bekoren Werkelijk niet. Ik kijk nog liever naar, ik hou helemaal niet van klassieke muziek. Ik ja, dat is niet helemaal. Ik hou wel van sommige klassieke muziek. Mozart vind ik dan wel leuk. Maar, hebt, maar voor de rest hou ik meer eigenlijk van, ja, van symfonische... Muziek. hè. Kajak of Ellen Parsons Project, Moody Blues en, en ja, deze vriend met T-shirt Queen. Uh, vooral uit de begintijd vond ik ze beter dan als later. Ik vond het wel jammer dat ze ineens van stijl gingen, vooral omdat ze steeds meer commerciële muziek gingen. Maar de eerste vier albums, die vindt de beste. Tot en met uh, A Day at the Races. En dan had je ook nog het album The Works. Die vind ik ook goed. En ik moet zeggen dat ja, het was een heel ander album. dat uh, 82 Hot Space of zo. Ja, die vond ik ook wel aardig. En dan uh, over die film. Nou, dat was ook wel een goede film. Daar had je een, een trilogie, trilogie van. Ehm. Um, ja, wij jullie ook. De Highlander, ja. Daar heb ik alle drie de films al gehuurd. En die, die, de, die eerste heb ik dan De Biscoop gezien. Nou, die heb ik dan ook een keer gehuurd. Twee en drie. Maar uh, Queen komt alleen de muziek in de, deel één voor. Maar uh, Kaart op meer Ziegels vond ik ook goed. The Works. Ja, en de rest. Ja, vond ik wel goed, maar... De allerbeste albums zijn de eerste vier jaar. van... Uh, Queen, Queen 2, sheer Heart Attack, uh, uh, Dea Nee, en uh, Night tot de Opera en toen kreeg je Dea En wat daarna komt vind ik ook wel goed, maar die komen niet boven die twee uh, of die vier eerste albums uit. Ja toch, het was Queen 1, Queen 2, sheer Heart Attack, Night At de Opera en the Dea Therese's. Ja, vijf albums, sorry. De eerste vijf vind ik de allerbeste. En de rest vind ik ook wel goed, maar ze tippen niet aan de eerste vijf. Vind ik. Mijn smaak. En de Beatles en de Stones vind ik goed. En voor de rest vind ik het allemaal aardig hoor. Kijk, ja. Maar goed, het valt me wel op dat ik de laatste tijd wel meer van Nederlandstalige muziek ben gaan houden. Niet van alles hoor. Maar eh, nee, dat pop kan ik altijd wel gewaardeerd hoor. Maar ook, eh, ja, het ligt eraan. Kijk, ik hoef niet de hele dag Smart Lappen te horen, maar zo, zo nu en dan andere Haas. Dus. Oh, niet hele dag door, maar zo af en toe. Dus, eh, ik heb het leren luisteren, die muziek. Door een goede vriend van mij, Danny, dus. Eh, jullie ook wel kennen. En door mijn vrouwtje, Ingrid Hieuwt ook. ...van de muziek van de André is. Die was er ook gek mee, ja. De van Lieve leeg ga je er aan wennen. En ik vind het ook bijna eigenlijk heel aardig, weet je. Ja, ja. Ze was niet zijn beste man, hoor. Hij was niet zo... Hij had losse handjes ook, weet je. Suipers, was zo. Nou ja, goed, dat weten we allemaal. hij was niet zo'n lief persoon, hoor. Echt niet. Hij had, uh, ja, hij zijn kinderen wel eens en zo. Ja. Nee, het was niet zo'n uh, leuke man hoor. Ja, voor zijn publiek. Geld, verdiende hij geld dan. Maar voor zijn gezin was hij niet altijd even aardig hoor. Zeg ik wil ik heb mijn vrouw nog nooit geslagen nog nooit. Gelukkig. Daar ben ik heel blij en trots op. Nee, vrouwen slaan is niet uh, mijn ding. Nee, joh. vind ik minder waardig. Een man die een vrouw slaat. Dan ben je bij mij minder waard dan koeien en klaar. Als je een vrouw slaat, maak je bij mij nooit meer goed. Nooit meer. Dan vindt het hoort een vrouw niet te slaan. Andersom mag het van mij wel. Want een vrouw is wat dat betreft, de um, zwakkere, zeg maar, te samenhangstekjes, zeg ik even bij, want er zijn ook dames die wel uit de voeten op een of andere vechtpot zitten en die slaan zo drie vier mannen één keer tegen de grond dan. <lacht> dat denk ik zo, Dat vind ik het nog leuk ook. Ik vind het altijd leuk als de zwakkere, het wind, de onderdok, het wind van zijn overheerser. Dan ga ik het zelfs nog op, opjeuten, weet je, ik zal er niet op meedoen, maar ik jut hem wel op. Dan slaan ze zijn uit zijn bekje op, hop, sla door. <lacht> ja, dat vind ik prachtig. Ja, zo'n grote kerel. een klein mannetje te in elkaar getremd. Hoor. En ben ik echt. over ik niet dood te maken. Dat hoeft van mij niet. Als ze me een paar tanden door zijn lipslaan, Vind je dat prachtig? Dan ga ik hem zelfs wel op jou Nou, uh, nog een tand eruit. Vrij mijn schoppen. Heerlijk. De onderdak. Die zijn meester tijdens grondwerk. Hoe mooi is dat? Ja, toch? Net als een slaaf, hij hey, is gewoon een, is een slaaf. Hij dacht hij zoveel, een zwarte slaaf. Een slaafgemaakte, moet je het tegenwoordig zeggen. En dan komt er zo'n blanke meester, die zegt: Vuile rot, nekker, hier werken vuile zwarte aap. En die gaat met zijn zweep knallen. En dat hoort hij al twintig jaar. En op een gegeven moment is die man, het zo zat, die, die, die, die slaafgemaakte. Je draait zich om en zegt: ja, vader, vieze plees geeft. Ja, en dan geeft hij hem, pakt hij iets van een bamboestok of zo, en dan begint hij die vent af te ranzelen. tot ze vel van zijn gezicht, veel van als een kind hangt. van zijn gezicht. En dan pakt hij hem bij zijn achterhoofd zo, en laat hem zo met zijn kop in, in een modderpoel of zo. En dan geeft hij nog een trap in zijn leg, Zo. zo. Zo, vader klootzak, zegt hij dan. En uh, dan gaat hij de vrijheid moeten. En dat ze hem nooit meer terugvinden. Kijk, dat vind ik prachtig. Weet je, dan geniet ik ervan. Goed zo, jongen. Goed gedaan. Haha. <laughs> Twintig jaar verwokken. En dan bam, nou, nou kan ik je pakken. Nou ben je daar klos. Zo dan. Ja, jongen, daar zouden zo ze een film van moeten maken. Hé. Ja, nee, dat vind ik heerlijk. Als ze daar nou film maken over zoiets, hé, zoiets dergelijks: dat daar aan de dak altijd als beste uit, uh, uit de bus komt, zijn er dan ook mensen die zich als ze slaaf worden? Ja, die zijn er. Maar dat zijn meestal seksslaven. Hé. Dat bedoel ik dus niet dat ze dwang seks hebben, maar dat zijn die mensen die het vinden lekker om om vastgebonden te worden en dat vind ik lekker. Uh, of kruisen kloppen met de zweep, heerlijk hoor. Ja, of uh, ja, Baltazar Collectica, mmm, Gypsy Star Wars, ja leuk, Gypsy Star Wars, ja, een leuke spelling, nou. Ja. Dat moet ik niet doen. Ja, u legt weer mijn blikje op tafel. Ik heb al die tijd niet gerookt. Bijna uur niet gerookt, hè? Goed, hè. Zo dan. Ik heb weer op mijn eigen schouder een klopje geven, hoor. Ik heb een uur niet gerookt. Ja, ah, ah. Goed, hè. Ja, je dan heb je al zo'n taart binnen. Maar ja, we zijn alweer bijna aan het einde, lieve schortjes. Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's. En iedereen die je maar horen wil. iedereen op de chat en ook van buiten de chat, waar ook de wereld waar je ook bent. Ja. En ze. Ah, We gaan er weer En punt om breien. Ja. En mensen. Ja. Ja. Jullie zien de bal al hangen. Even kijken. Hoor. Ho, ho, ho. Dan gaan we weer. Dan moet hij wel even open. Ja. Hé, hey, waarom doet hij niet. Oh, wacht. Nou, ik gaan opsluiten, lieve mensen. Ja, ik ga hem niet meer aan. Ik krijg mijn synthesizer. Hij gaat warm. aan. Er komt geen geluid Hoe, wat is het? er komt geen geluid en Dan snap ik waarom. Maar goed, ik heb iets fout gehad. wij mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En tot een... Volgende keer. Bye-bye, zwaai-zwaai. Ja, ja. Ik weet niet of jullie mij nog kunnen horen. Mevrouw, dus bedankt voor het luisteren. En hou door, tot volgende keer.